Dit is Ewout de Jong met het NOS journaal. 50 Nederlanders die in Nepal waren tijdens de aardbeving, hebben zich de afgelopen dagen gemeld bij het Ministerie van Buitenlandse Zaken. Met 150 mensen die waarschijnlijk in Nepal zijn, is nog geen contact geweest. Minister Koenders verwacht dat dat aantal snel verder afneemt. Een deel van de Nederlanders is mogelijk al teruggevlogen zonder zich meteen af te melden, zegt Koenders. Vanavond vertrekt er vanuit de hoofdstad Kathmandu weer een speciaal toestel om Nederlanders naar huis te vliegen. 72 mensen hebben zich inmiddels voor de vlucht aangemeld. De politie heeft een man opgepakt in verband met de aanslag op een woonboot in Wormer. Bij de explosie kwam een man om het leven. De andere bewoner van de boot, een vrouw, raakte zwaar gewond. De verdachte moet maandag voor de rechter verschijnen. De ontploffing op de woonboot veroorzaakte een enorme ravage. Bij het onderzoek naar de ontploffing werd een tweede bom gevonden en onschadelijk gemaakt. Het kabinet vraagt juridisch advies aan de Raad van State over de wetswijzigingen waar de Tweede Kamer in verband met de gaswinning op aandringt. De Tweede Kamer wil dat voor schadeclaims de bewijslast wordt omgekeerd. Dat betekent dat mensen niet meer zelf hoeven aan te tonen dat de schade door gaswinning is veroorzaakt. Het gasbedrijf moet bewijzen dat dat niet zo is. Minister Kamp wil daarover nu eerst advies van de Raad van State. Een patiënt die in het Radboud was opgenomen met mogelijke verschijnselen van ebola, heeft die ziekte niet. De man had koorts en was net teruggekeerd uit een ebola gebied. Daarom werd hij onderzocht in het Radboud UMC in Nijmegen. Volgens het RIVM zijn vorig jaar zo'n 65 mensen in het ziekenhuis opgenomen met ebola-achtige verschijnselen. In geen enkel geval bleken ze met het virus te zijn besmet. Het weer droog en wisselend bewolkt. Vanavond en vannacht meer opklaringen met minima tot iets boven het vriespunt. dan inwaarts kans op vorst aan de grond. Morgen geregeld zon, droog en smiddags 10 tot 15 graden. De wind is rustig en draait van noord naar oost. Dit was het NOS-journaal. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. Op de A1 Amsterdam-Amersfoort bij Muiden 4 kilometer. Tussen Blarikum en 1brugge 6 richting Amsterdam tussen Naarden en Diemen 9 kilometer. Op de A12, Den Haag utrecht tussen Prins Klausplein en Zoetermeer 6 kilometer. Er staat een kapotte vrachtauto op de rijbaan. De A13, Den Haag-Rotterdam, langzaam rijden tussen Prins Klausplein en Delft. A15, Rotterdam-Gorkum tussen Hendrik de Wambacht en Sliedrecht-Oost 9 kilometer. Op de A27, Gorkum-Almere voor knooppunt Eemnes 12 kilometer. A28, Utrecht-Zwolle voor Amersfoort-Vathorst 8. De A44, Den Haag-Amsterdam... Richting Amsterdam tussen Oegstgeest en Kaagdorp 5. Richting Den Haag staat er 4 kilometer. En de N14 vanaf Leiden naar Den Haag. Tussen de aansluiting met de A4 en Leiden is de rijbaan dicht. Omrij moet het verkeer via de Utrechtse baan. Tot zover de verkeersin. In, in cirkel Zandvoort ben jij de artiest. Toets je snelheid, slimheid en behendigheid op de nieuwste spelletjes en kermisattracties in Familyland.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 Menu, the Euro breakdown. Uh.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 Nummer 16 is dat Indie Your Breakdown. En dan heb ik het over James B. natuurlijk. Hold back the river. En deze is wel blijven staan. Try to keep you close to me. But I got in between. Tried to square not be in there.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 But now we call against the tide. Those distant days are flashing by. James Bader's Hold Back the River. Op nummer 16 uh, deze week. En niet alleen deze week, hè? Vorige week ook wel, ja, ja, echt waar. Kan er ook niks uh, aan doen. De, de Euro Breakdown op vrijdag. Breakdown op vrijdag. Niet betrouwbaar, maar wel origineel. Ik weet niet of je het uh, gezien hebt, maar uh, thuis een optreden in Las Vegas. Dat is, uh, ik zag gisteren wel opnieuw erbij komen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 En uh, sindsdien heeft de zangeres alleen het nummer uh, Skyfall uh, afgeleverd. Die kennen we nog wel als uh, titelsong uh, van de laatste Bondfilm. En er komt weer een nieuwe Bondfilm aan, hè? Wisten jullie dat? Ja, dat zal er wel. Um, direct dan, Haagse uh, Nederlandse mens. Ik weet niet of Haagse mens volgens mij wel. Direct viert namelijk het 15-jarige jubileum met een bijzonder concert in het Haagse Westerbroekpark. Nooit eerder werd er uh, op die plek een groot concert gedaan. Maar dat komt op uh, 29 augustus uh, 2015. Dus verandering in. Bij het jubileumconcert zal ook uh, Tim Akkerman, de vorige zanger van Direct, uh, weer meespelen. Hij oh, heeft wel een haastje, ben. ik zit opeens te denken. Ja, wel, ik van me. Uh, andere gasten zijn onder meer Barry Hay. die kennen wel van de Golden Earring. Uh, Dennis van Leeuwen, van Kane. Waylon en Vivi uh, Suryali, Sven Hammond en uh, Miss Montreal. De kaartverkoop daarvoor uh, is inmiddels gestart... en er zijn er nog enkel een paar verkrijgbaar. Over twee nummers uh, naar na het volgende nummer gaan we hem uh, net niet horen... maar daar staat hij dan. Op nummer 12 heb ik het over Mark Runs en Bruno Mars en uh, Uptown Funk. Maar dat is uh, gebaseerd op een ander nummer. Ik voel weer een hele plagiaat uh, uh, rechtszaak aankomen... want uh, Uptown Funk van Bruno Mars uh, telt...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 About it when I see you again We've come a long way from where we began. Oh I'll tell you all.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 Titelzong van Fast uh, and Furious 7: West Kalifa samen met Charlie Potts. When I See You Again. Op nummer 13, dit is 11, Echo Smith, Cool Kid. Ondertussen 22 weken in de lijst. Nummer 1 hebben ze ooit gehaald, maar vorige week 11 en uh, deze week dus 11. Echo Smith met de Cool Kid.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 Deze uitzending. Ariana Grande, One Last Time. Die vinden we op nummer 9 deze week in de Euro Breakdown. Hier op uh, ZFM Zandvoort. En uh, ze had dan die uh, grootste pin van haar hè, voor de neus. Ach ja, hè. Moet maar zeggen. Als je bekend wil zijn, dan hoort dat er allemaal bij blijkbaar. Straks heb ik nog meer uh, uh, nieuws, feitjes over de artiesten. Maar uh, eerst gaan we even kijken hoe het in Nederland gaat. Het is weer vrijdag, de week is weer voorbij. De enige echte alle 40 op een lijf. en de hits op wacht. De Nederlandse 40. Radio 538. Ja, die presenteert hem uh, tegenwoordig vroeger, uh, Radio Veronica. Toen het uh, allemaal 50 jaar geleden begon. Maar deze week dus ook weer een uh, nieuwe top 40. En dat vinden we op uh, nummer 40 aan Want You To Know van Zet en uh, Selena Gomez. Uh, Lil Kleine en uh, Ronnie Flex zegt dat niet. Die is nieuw binnengekomen op uh, 39. Martin Garrix met uh, Forbidden Voices vinden we op 38. 37 voor uh, The Weeknd met Earn It. En uh, nieuw binnengekomen in de Nederlandse top 40 op nummer 36. On my way van Exwell en Ingrosso. Christine and the Queen staat er ook nog in. Op 32, uh, 35, sorry. 32 is uh, Flowrider samen met Robin Thicke en Verdine uh, White. I don't like it, I love it. Dat uh, gaat er nog een goede worden in Europa. Ben ik bang voor als ik kijk naar de andere hittenlijsten: Maroon 5 met Sugar 29, Jess Blin Hold My Hand op 27. Pray to God, Calvin Harris samen met Heim. Uh,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 Last Frequencies, Are You With Me, vinden we op de zevende plek. Kygo, samen met Parson James, de Show, vinden we op nummer zes. Cheerleader van Omi, jawel, hij staat er nog steeds in. Maar dan dit keer op nummer vijf, niet meer op nummer één. Years and Years van de King op nummer vier. En eentje die is blijven zitten deze week. Wiskaliva, samen met Charlie Putt, See You Again op nummer drie.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 Tijd voor de lijst uh, weer verder van Europa. En dan gaan we doen met de uh, Sue Reason op nummer 7. Nou, I love yeah.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 Het project is een samenwerking tussen uh, Fabrice, uh, Fabrice Morvan, een van de gezichten van uh, Millie Vanilli en John Davis, de originele zanger. Millie Vanilli was uh, succesvol uh, tussen 1988 en, uh, jawel, 1990. En ze scoorde in die periode vijf keer een top 10 hit waarvan uh, Girl I'm Gonna Miss You vijf weken lang op nummer 1 stond. Later blijkt dat uh, de beide heren zelf helemaal niet gezongen hebben op de nummer.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 Dat was wel anders toen de zanger in 2002 optrad in Nashville. Daar schreeuwde een fan tijdens een show ineens: Summer of 69, de hit van Brian Adams. Nou, Ryan kon de grap niet waarderen. Betaalde de man 30 dollar als teruggave van zijn concertkaartje en verzocht deze man ook de zaal te verlaten. Ryan Adams is het incident duidelijk niet vergeten, hij speelde opnieuw in Nashville.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 Dus Kelly Clarkson. Hardpits zang 14 weken lang in de lijst. Eén plaatsje gestegen voor deze dame. De Eurobreakdown. En ik zal even een hele snelle kleine update geven. Want het is alweer een uh, tijdje terug. Hè. Ik heb uh, tot 20 verteld. 19 met Gone, Don't Worry. Op 18 vinden we Woody Allen samen met Ed Sheeran. 17, Celestu uh, met Alone. 16 is in handen van uh, James Bay, Hold Back the River. En nummer 15, uh, Rihanna, Kanye West en Paul McCartney, 4-5 seconds. Op nummer 14 vinden we Omi met Cheerleader. En op nummer 13 vinden we Wiskelief samen met Charlie Butts. See You Again. 12 in handen van uh, Mark Ronson en uh, Bruno Mars, Ataan Frank. En Echo Smith met Krookits cool vinden we op nummer 11. Zet samen met uh, Selena Gomez, I uh, Want You to Know vinden we op nummer 10. En nummer 9 is voor uh, Ariana Grande, One Last Time. Carly Rae Jepsen, I Really Like You, vinden we op nummer 8. Nummer 7 voor uh, Selassou, maar dit keer met Reason. Op nummer 6 vinden we Ellie Goulding, Love Me Like You Do. En nummer 5 je hoort hem net, Kelly Clarkson, Heartbeat Song, 14 weken lang in de lijst. Wie ook veertien weken lang in de lijst is, uh, is de volgende plaat die ik voor jou ga draaien. De, de Euro Breakdown op vrijdag. Niet betrouwbaar, maar wel origineel. En dat is de plaat van uh, Avicii met de night nummer vier. met op nummer vier. And you get older, your wild heart will live for younger days. Thinking it's ever, you're afraid. He said one day.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 Nummer 3, Lost Frequencies, Are You With Me? Twee was een handen van Major Lazer, GS Snake, Witwing Möö, Liran en 1 David Guetta. The Euro Breakdown op vrijdag. Niet betrouwbaar, maar wel origineel. En deze week beginnen we daar ook mee. Nummer 3 dus, vorige week op nummer 1, David Guetta, What I Did For Love. In loud, talking crazy Lock me outside Zak dus deze week David Guetta samen met Emily Sunday. What I did for love. Vorige week nog op nummer 1. Tien weken lang alweer in de lijst van de Euro Breakdown. Hier op CFM's Antwoord. En op nummer 2 vinden we Last Frequencies. Vorige week op nummer 3. Tien weken ook weer in de lijst. Want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 Last Weekend sees Blijft de lastig woord vinden. Are You With Me? To the Eén plaatsje to play, opgestegen. Yeah. Dat is meteen ook het uh, hoogste positie uh, die with hun me? hebben behaald. Are you with me? En er blijft er maar één over he, die op uh, nummer één kan staan. Vorige week op de tweede plek. Vijf weken pas in de lijst en nu de top bereikt. Major Laser DJ Snake featuring Meun met Lean On.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 25e jaar gaan aflevering 18. Vandaag 1 mei 2015. Die zitten weer op. Deze week hadden we 18 stijgers, 6 zittenblijvers, 15 dalers en maar één nieuw binnenkomer. Nieuw binnenkomer was Rihanna met American Oxygen op 35. Snelste stijger, Wiskulieva. En snelste daler, Bakermat. Ik bedank voor het luisteren. Zo direct om 5 uur hebben we Zandverdraad door tot 7 uur. En ik ben er uh... ja schrik niet. Morgen om 2 uur weer. Tot dan, dankjewel.